Jobboot met het NOS Journaal. Een van de aanslagplegers, Veld Zaventem, Ibrahim El Bakrawi... is inderdaad op 14 juli vorig jaar in Nederland geweest. Nederland had geen reden om hem vast te zetten... en er waren geen verdenkingen tegen hem... meldt minister van de Steur in een brief aan de Tweede Kamer. Turkije heeft hem op het vliegvertuig naar Nederland gezet... zonder speciale informatie over een verdenking van radicalisering. Verder had El Bakrawi gewoon een geldig Belgisch paspoort... en daarom was er volgens de minister geen reden om hem op te pakken... Het kamerdebat over de aanslagen in Brussel, dat vanavond zou worden gehouden, is nu uitgesteld tot volgende week. Het station van Arnhem is ruim een uur ontruimd geweest, omdat er alarm was geslagen over twee achtergelaten koffers. De explosieve opruimingsdienst heeft de inhoud onderzocht en daaruit bleek dat er geen gevaarlijke stoffen in de koffers zitten. De NS had het treinverkeer van en naar Arnhem stilgelegd op last van de politie. De treinen gaan nu zo snel mogelijk weer rijden. In Amersfoort is de Passion bezig, het tv spectakel rond de Leidensweg van Jezus. Rond het Eénplein in de stad zijn ongeveer 20.000 toeschouwers. Vanwege de aanslagen in Brussel zijn er strengere veiligheidsmaatregelen. Zo mochten bezoekers pas het Eénplein op als hun spullen waren gecontroleerd. De Canadese frietfabrikant McCain mag de Tilburgse snackmaker van geloven overnemen. Vooral bekend van Mora Snacks en satémerk Hebro... Volgens de autoriteit Consument en Markt krijgen de twee partijen samen niet te veel macht op de snackmarkt. McCain en Van Geloven hopen door de deal Europees marktleider in diepvries snacks te worden.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 En dat waren ze. Uh, het begon uh, deze, dit uur met uh, Kin uit uh, Groningen. Uh, en een van uh, de, de leden is een, uh, een Engelse. En daar is die hele band eigenlijk omheen uh, gebouwd. Passing Car. Dat andere nummer dus. Uh, voor, uh, voor het nieuws hadden we nog Bees Noir. Uh, dat was een, uh, een studentenbandje waar Leon Paul Palmen deel van uitmaakt. ...heeft uitgemaakt, want uh, inmiddels bestaat het band niet meer. Uh, maar goed, uh, die steek was Elektro... ...en dat was dus eigenlijk ook weer geïnspireerd op de jaren tachtig. Nou, en uh, dat uh, staat wel weer uh, centraal eigenlijk uh, in uh, dit, uh, dit programma. Want ja, uh, Nexo -shape, het NexoShape voldoet daar uh, naar mijn idee zeker aan, aan die definitie. Ja. Ja, ja, zeker. zeker. zet zit ook een beetje de voorliefde van, de, van het, het tijdsbeeld van de jaren tachtig. Wat jij hier hebt met ja. zoiets als muziek en het tijdsbeeld? Ja, allebei wel. En het, denk ik denk ook wel, voor mij de vorige keer hadden we er ook een klein beetje over gehad. Ik heb ook wel andere muziek gemaakt. En op een gegeven mm. moment kwam ik wel op een punt dat ik heel graag wilde maken. Eh, wat, wat in het begin van de tachtig jaren. Eh, ik wilde dat eh, rond die tijd heel graag maken. Dat is er nooit van gekomen. Op een mm. of andere manier. Mm. En het was echt een soort bijna concept van, ik wil, ik wil die sfeer gaan pakken. En niet zo per se dingen gaan kopiëren... maar wel de sfeer pakken. En ik denk dat dat toch wel weer terug blijft komen. Ja, is het, ja want, want er zijn meer uh, bands... die een beetje op dat concept uh, terug pakken. Kijk, ja. Ik bedoel, uh, kijk Julius bijvoorbeeld... is een totaal andere band... maar maakt wel een beetje uh, de muziek... Uh, die ook in de jaren tachtig werd gemaakt... maar dan door hele populaire bands... Nou, laten we ze maar eens noemen: Duran, Duran, bijvoorbeeld ja. Spenda Ballet, ja. dat dat, dat hebben zij uh, ook weer in één pot gegooid, en dan dus is dus een compleet ja sound, soundje uit uh, weten te ja. halen. Joey ja. Lewis, uh, zoiets uh, zit er in allemaal in verwerkt. Ja. En dan, uh, is, is dat uh, hoort, uh, ja, uh, heb jij een beetje ook de indruk dat uh, dat, dat dat dat weer, weer een beetje aan het terugkomen is. Ja, we zeiden net voor het nieuws, hadden we al een beetje het idee. Ja, het is, het, ik denk het wel qua tijd wel. Hè? Ja. Maar qua muziek is het wel, ook wel weer zo dat het de laatste paar jaren wel uh, aan de gang was. Hè? Uh -huh. terug, terugkijken naar de naar ethisch, maar nog steeds. Nu heb je ook uh, Brahms, uh, die worden ook door 3FM goed ontvangen. Die, worden, die pakken ook wel een beetje die uh, ethische. Welke band zei je? De, de, Bra de Brahms. De Brahms? Ja, de Brahms. Of, of gewoon Brahms. B-R-A-H-M-S. Oké, ja. ja B -R -A -H -M -S. Nou, uh, dus die doen dat ook wel. En zo zijn er natuurlijk ook nog wel. Maar ik, sommigen zeggen ook wel dat die revival als het ware... Wel juist wel een beetje op, op zijn einde bijna is. Ja. Maar ik geloof het ook niet. Want heel veel dingen blijven gewoon, ook gewoon bestaan. Ja. Kijk maar naar Punk ook. Dat is ook al vier keer teruggekomen. Toch? Ja, ja. ja. Dat, nu ook weer. Nu dus, ook uh, weer, ja. ja. Dus, dus ik geloof gewoon wel in dat dat altijd wel terug blijft, uh, blijft komen. Ja. ja, Punk dat is... Uh kritisch in maatschappij, uh, ja. tegen de maatschappij en ook een beetje van ja, we moeten ook fun hebben. Dat uh, ja, ja, ja. Dat, dat is een beetje het uh, punk-idee, Maar goed. Ja. Uh, nou, gaan we weer terug naar het album, want uh, tijdens het schrijven, uh, waarom, uh, waarom, Moskou? Laat ik, uh, laat ik het dat is. Dus, uh, uh, het ook weer te maken met de jaren tachtig. Dat je de koude oorlog waar we ja, in zitten. Ja, nou, maar dit was wel op een gegeven moment ook een gevoel en ook van wat er de laatste jaren aan de hand is. Ik wil, ik probeer ook een beetje een metafoor voor een liefdes een liefdesverhaal te gaan maken. En ik vind het ook wel heel erg mooi... dat hoe, hoe, de liefde-haatrelatie die wij met het oosten hebben soms. Hè? We mm -hmm. kunnen er niet zonder. We voelen verwantschap. We hebben er soms ook moeite mee, want het is toch weer anders. Ik vond het eigenlijk wel heel mooi om het als metafoor te gebruiken. Het is een niet-autobiografisch nummer, maar het gaat wel over liefde. Ja. Dus ik probeerde eigenlijk daarin ja, naar boven te laten Een beetje als beeld sprake van hoe, hoe moeilijk een liefde kan zijn. Ja. Afstand, andere cultuur. Uh, betekent ook dat liefde dan geen grenzen kent? Nou, precies. Liefde kent geen grenzen. Het is ook uh -huh. in het refrein wat ik zing van... Uh, uh, op een gegeven moment uh, maakt het niet uit waar iemand is... of wat er moet gebeuren. Als je wil, ga je daarheen. Uh -huh. Hè? Uh, en dat zing ik ook in het refrein... Uh, dat ik uiteindelijk ook die tikken naar Moskou uh, gewoon koop. Van, uh -huh. Hoe dan ook, wat er ook gebeurt. Ook al... Maak jij het moeilijk voor mij? Ook al is de situatie moeilijk, ik ga er gewoon voor. Ja. Uh, nou, we komen ook uh, automatisch... Dat is een beetje ook de inleiding in het uh, titelnummer van, uh, ja. van, van het uh, album. Hier is uh, Moskou van NexoShape. Listen to me. Ook, uh, geweest uh, Southbound en dat uh, nummer dat heette uh, Feathers. Uh, dit was uh, de originele versie. En we hebben natuurlijk ook nog een, uh, een versie uh, waarbij we uh, de akoestische, want die klinkt toch totaal anders, maar ja, dat uh, kunnen we ook over Nexus Shape zeggen en uh, die hebben ook hier akoestisch uh, gespeeld. En dat klonk ook anders dan, uh, dan dat ze gewoon, uh, weet, ik wel, weet ik wel wat, jullie met de, de gitarenrag, echt... ja toch. Ja, ja. maar jullie hebben echt één keer echt helemaal akoestisch gespeeld. Zonder dat, uh, zonder een, uh, ja. zonder een, uh, een, een, ja, een elektro-achtig. Zonder uh, een elektro, ja. Ja, we, ja en uh, dat hebben we ook nog wel een tijdje gedaan. We hebben inderdaad een tussenalbumpje ook nog gemaakt met ja. de akoestische nummer. Dus ja. we vinden het ook heel leuk om te doen. Ja? Maar het is niet iets wat we altijd willen doen. Nee, nee. oké, okay, ik snap wat ik snap. Maar, uh, is, ja, akoestisch is natuurlijk het meest eerlijke, denk ik. Het is wel het meest eerlijke, ja, absolu ja? absoluut. Ja. Het, is, maar het, is wel, het is ook een andere energie. Ja. Het is eh? meer voor de zomer. Ja? Ja, voor mij. Kijk, als je met elektrisch, uh, of met, met dan sta je op een groot podium en ja. dan, dan heb je veel geluid en dan kan je andere energie neerleggen. Ja, want, ja. want jullie hebben jullie uh, album natuurlijk al gepresenteerd voor afgelopen maand, hè? geloof ik in februari hebben jullie dat uh, gedaan. We hebben eigenlijk... Uh, nee, hij is de 20 maart uitgekomen. Pas deze, deze, deze week. week. Hey, ja. Deze week al? Nee, we hebben pas week. twee optredens uh, gedaan. met <lacht> je bent, Dus je bent echt helemaal nieuw, joh. Uh, bent, maar goed, hoe komt het dan? Je ja, krijgt gewoon ja, bijna een primeur, man. Ik, ik, ik, ja. <laughs> Het, het album is dan dus kakelvers. Hij is echt kakelvers. Ja. Nou ja, goed. Uh, ik weet al waarom ik dat zeg, uh, want ik had hem natuurlijk al stiekem had ik hem al eerder gegeven. Uh, ja, ja, ja, ja, eerder. Ja. En daarom had ik het gevoel dat hij al een tijdje uit was, nee, maar, maar dat was iedereen, natuurlijk niet uh, zo, want niet iedereen krijgt hem zo vroeg. Nee, toch? nee, nee, nee, nee, nee, nee. Uh, En ik weet nu ook waarom, omdat ik dan al even een inkijkje kon krijgen van hoe het album klonk. Dat toch? Ja. dat deze lul dat pas vanmiddag uh, ja. allemaal even afzitten luisteren ja dat had nee dat ja. maakt niet uit maar want dat is natuurlijk ook uh, promotie toch Peter ja. om eventjes uh, naar jou ja. te gaan uh, ja nee dit, dit soort dingen zijn heel belangrijk voor ja. de promotie absoluut ja, ja. we gaan uh, er ook een, best een aantal doen ja ja, uh, ja ik zei al uh, net uh, kicks is al geweest ja Komen er nog een paar van dit soort... Uh... Er komen nog een, uh, een paar van dit soort uh, bijeenkomsten. Er komen een aantal telefonische interviews. Mm -hmm. En we gaan nog twee keer echt volle bak live spelen. Bij radiostations. Toch wel? Ja. Uh, maar dat zijn stations die uh, de gelegenheid ervoor hebben. Ja, ja. Kijk, als we dat hier doen, dan krijgen we ruzie met de buren. Ja, ja. ja want het is in, in volle versterking. Echt. Ja, ja, echt volle en... bak noem ja. ik dat altijd. Ja, okay. Vol gas. Alles erop en eraan. Uh, Omroep Friesland uh, uh, heeft die mogelijk, uh, mogelijkheid. Die hebben, hebben een programma waarbij ze altijd uh, één, keer in, één dag in de week. met een aantal bands. Uh, een soort relatie en. Uh, Rijdt jullie uh, muziek al zo ver de, ja? uh, door heel Nederland eigenlijk? Ja, we ja, hebben heel veel fans in Friesland. Ja. Ja? ja. ja. ja, ja, ja. En, en, en we hebben echt ook al een keer wat kleine dingen gedaan. En dan is het echt van in het Fries interviewen en dan ja, ja, ja. wel in het ja. Nederlands antwoorden. Maar uh, toch, je moet, je, het wordt wel verwacht dat je wel Fries uh, <laughs> ja. staat dan hoor. Ja, ja ik zeg gewoon, uh, kijk, Nexo komt uit Hoofddorp en dat noem ik gewoon regio. Want, uh, Klopt, want ja, ja. Haarlem. Ja. Ja. Hoofddorp. En uh, ik zeg ook... als ik een beetje richting de Pollen streek... dan noem ik dat ook nog net uh, ja, regio. Dus, bijna allemaal 023. En Eemond, niet te vergeten. Dus als je uit IJmuiden uh, of Beverwijk komt... noem ik dat ook nog uh, regio. Dus... Ja. Uh, maar jullie zijn een band hier uit de buurt. Ja, maar onze ja. boogie komt wel uh, uit Friesland oorspronkelijk. Ja, ja, ik, ja weet de of, ik weet niet of dat invloed heeft. Hoor, maar ja. nee, natuurlijk nee, uh, niet. Ja. Uh, ja. Nou, ja, weet, ik, als we, we zitten leuk. kijken, we hebben we vorige ja. week in Den Haag gespeeld. Ja. We zitten wel, uh, wat dat betreft, als je kijkt, we zitten wel aan de lijn van het westen. Toch. We doen eigenlijk over de lijn van Utrecht ja. doen we weinig. Ja. Ja. Ik, op een of andere manier, ja. ik weet niet wat dat is. Nee. Maar het is heeft het, is het dan ook te maken met de cultuur van de stad, om dan maar eens te maken. Want Utrecht, daar komt Stilweef dan weer vandaan. Ja, he? ik bedoel, ja. da, da, da, daar heb je toch weer een beetje... Amsterdam zou ik ook wel uh, verwachten. Ja. Maar Rotterdam, we stel, stel, en gek genoeg. Rotterdam denk ik ook nog. Ja, ja vorig jaar hebben we ook nog bij uh, uh, Live uit Lloyd. Dat is een ja. groot uh, ja. Ja. programma bij RTV Rijnmond. Ja. Ja. Dus die lijn wel. Dus dat, ja. dat, dat, dat gaat goed. Ja. Maar eigenlijk over de lijn van Utrecht heen, daar dan houdt het gewoon op. Nee, ja, ja, Wat raar. Wel, wel een uh, huiskamerconcert in Hengelo gedaan. Dat ja. heel goed te ontvangen. Ja. Maar ik weet, de, ik weet niet wat dat is. Nou ja. Ze zijn nog niet klaar voor ons, denk ik. Nee, nee. dat misschien ook niet. Maar goed, uh, dat is even over uh, de, de muziek. Hoe ver die rijkt uh, ja. van jullie nu, nu inmiddels. Uh, ja, want, want het, de albumpresentatie hebben jullie gewoon natuurlijk in uh, eigen huis uh, gedaan, toch? Nou, we hebben, we hebben dit keer voor gekozen om niet één albumpresentatie te doen... maar um, te presenteren tijdens het toertje. Ah. Want... Ja, ja, waarom weet ik eigenlijk niet... Mm, omdat om we, we de vorige keer echt een albumpresentatie presentatie gedaan hadden. Ja, ja, nu we, ja, aan, ja. we wilden het wel iets anders ja. doen. Dat, ja. Ik denk ook wel dat het wel heel moeilijk is om, om als je een jaar later uh, uh, weer, weer released... om dan natuurlijk diezelfde aandacht bij tijdens een presentatie. Dus ja, worden ja, ja. mensen het ook een beetje moe dan. Dus we ja. hadden er wel voor gekozen om niet echt een speciale avond te doen. Nee, we wilden ja. het Elke avond verdelen. is het een, een presentatie van je album eigenlijk. Ja. Uh, en, maar uh, Ik neem aan dat jullie toch nog ook gewoon in... Uh... In de plek waar jullie vandaan komen nog. Uh, ja, ja, we gaan 10 juni ja, ja. spelen in Duiken. In Hoofddorp. Kijk, dat bedoel ik. Ja. Uh, loopt dat er al een beetje... Zijn er al mensen van... Dan komen we zeker. Dat, dat, dat denk jullie, ik wel. Volgens... Ja, ja, wel ja. Ja, ja, in, ja. in Hoofddorp wordt het zeker volle bak. Ja. Is het de kleine zaal of de grote zaal? Nee, kleine zaal. De kleine. Ja, ja. Ja. Maar liever de kleine lekker vol dan de grote half leeg. Ja, want ja, die is groot hoor. Dat is echt, dat is, ja, dat is echt heel groot. Heel ja. groot podium ook. Ja. De grote zaal is heel groot. Echt ja. heel groot, Ja. Gelijkbaar met de, de, de grote zaal van Patronaat. Dus. Ja. Ja, ja? ja, dat dacht ik wel. Want ik heb, ik, ik, ik heb wel eens in die kleine zaal van, van Duiken ben ik geweest. Ja. En die is weer te vergelijken met de kleine zaal in Patronatus. Precies. Zo, dat, ja. dat is voor ons, onze band, uh, ons soort bent toch echt wel groot genoeg hoor. Ja, ja. Ja. Ik hoop dat die dag gaat komen, maar uh, dat is moeilijk hè. Uh, ja. Hebben jullie ook nog iets in Amsterdam uitstaan? Nog, uh, nog nou, uitstaan? We hoor. hebben maandag dan in Waterhole gespeeld. Ja, en verder hebben we niks uitstaan in, in Amsterdam. In Amsterdam niet hè? Nee. nee. nee. Nou ja, en uh, volgende... Volgende week wel in Den Haag, dus. Volgende week Haag's spelen Popcentrum. we in, uh, in Haag's Popcentrum. Mm -hmm. En bij, uh, in Beuzigen bij de Bruine Kip. Dat is, uh, dat Bruin... is leuk, dat is we. Bruine ja. Kip is ja. Betuwe. Het ja. is, ja. ja. ja. is echt uh, een uh, hele leuke zaal. Ja. Met uh, hele enthousiaste mensen. En dan hebben we... Het uh... is wel voor beide lijnen Utrecht. Ik ja, ik was daar ja. in De gaat niet op. Nee, dus daar zijn we wel geweest. <lacht> iets verder nog dan, iets verder dan die lijn, Ja, vraag, ja. Nou ja, we doen veel, uh, redelijk veel radio. Uh, ja. Zaterdagavond uh, hebben we een uh, telefonisch interview. Eens even kijken. 6 april zitten we dan in Halvdorp bij uh, Meer Radio. Jou ja. ook wel uh, bekend. Ja. Uh, daar zijn we dan weer in de studio aan. Ik ben altijd wel de... nieuwsgierig. Nou, van, uh, hoe, uh, het is een soort thermometer die ik er een beetje uh, links en rechts uh, in hang. He, van, van hoe wordt die muziek uh, bereikt in, de, in dat opzicht? Maar ik heb wel het idee dat het wel steeds groter aan het worden is. Dat gevoel dat ik wel Ja, dat uh, ja. ja. dus, uh, ja. merken wij ook heel duidelijk. Ja. Ja. Ja. Want als Absoluut. ik. Uh, hey, laten we even. De, het eerste moment, dat was in 2014, dat we jullie hadden. Dat was ook mm -hmm. helemaal aan het begin. Vorig ja. jaar was het ook aan het begin van, ja. het, van het jaar. Toen was het februari, nu is het maart, maar goed, dat ja, maakt uh, niet zoveel van Gemiddeld een album per jaar. Ja, he, daarom, dus, ja. Uh, maar dan, dan, dan merk ik dat het toch, uh, dat het toch weer, uh, de, de fanscharen toch wel een beetje Wordt aan is. Het, het is heel langzaam aan het groeien eh, en dat is wel heel leuk om te zien, want we stoppen er natuurlijk ontzettend veel moeite in. En al zou het gewoon hetzelfde resultaat blijven, zou ik leuk vinden, maar toch stiekem gewoon groeit het. We ja. kunnen bij, eh, worden op meer plekken gedraaid. Uh, we komen wat makkelijker binnen. We komen ja. op plekken waar we nog niet geweest zijn. Nou, er wordt ook dus, meer geschreven op het internet. We ja, krijgen ja, meer, meer reviews. Ja. Ja. Dat is toch ook eens heel erg ja. leuk. Ja. Leuke reacties ook vind ik hoor. Ja. Ja. Uh, ik zie het ook aan uh, het aantal duimen wat er uh, op een Facebookpagina pagina Ook dat. Ja, Bijvoorbeeld merk, dat merk je heel sterk. Ja. Ja. Ja. En misschien ook aan het aantal volgers op, uh, op Twitter. Uh, volgens Twitter, um, uh, Facebook ook. Uh, um, ja, de likes wat je zegt. Dat is denk ik wel in, in een jaar gewoon bijspel het nu wel verdubbeld. Ja. Het bereik, want, ja, dat, je, dat weet je zelf wel. Dat kan je zelf Ach, toe goed checken. Ik he, bedoel, het bereik, uh, berichten, het bereik uh, gaat groter als je, als je meer volgers hebt, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja en dat, dat zien we gewoon heel Wij erg zijn erg. nog maar. Tot, uh, wij, wij zijn nog niet aan de 500. We zitten er heel dichtbij, maar we ja, zijn er dat nog het. niet. Dus ja, het is inderdaad ook moeilijk hè, om zo'n aantal al te ja, bereiken. Want ja. mensen denken wel eens een keer 500 volgers op, op Facebook. Dat moet makkelijk te doen zijn, maar nou, dat is heel moeilijk en, hoor. Nou ja, zeker nu in die situatie. Maar goed, ja. dat is een ander verhaal. Eh, even, hè, Moskou, je zei het net al bij het, uh, bij het titelalbum. zei al, moest dat ook een, een sfeer ademen van van uh, wat wij met het Westen en het Oosten hebben. Ja, Alle nummers of alleen dat nummer? Nee, nee het, het, het, het was uh, dat nummer hoor. Het is ja. niet zozeer dat ik dat bij het hele album... het was wel een afsluiter voor mij... want ik heb heel veel nummers van het album gebaseerd. Ik heb dat verhaal natuurlijk aan andere mensen... wel heel veel verteld. Mm -hmm. Ik ben op een gegeven moment eigenlijk... een uh, fictief, fictief verhaal gaan bedenken. Een film gaan bedenken in mijn hoofd. Mm -hmm. uh, want ik wilde niet alleen maar autobiografisch gaan schrijven. En daar had ik al zes nummers op die manier geschreven. Mm -hmm. En toen kwam eigenlijk een beetje... Moskou, van, dat kwam ook in het verhaal al een beetje voor. Dat die liefdesrelatie in Moskou. Um, en de sfeer. En, en ja, dat viel eigenlijk, al, eigenlijk gewoon. Het, het nummer schreef zichzelf. Mm -hmm. En het paste er gewoon echt heel erg goed, uh, goed uh, tussen. Oké. Okay. Um, we gaan zo direct natuurlijk nog even verder praten. Maar eerst weer uh, terug naar de muziek. electro. ik zei al dat, dat ik uh, na een uur wel klaar was. Nou, we zitten nu al ver in het tweede uur. Wel op de helft van het tweede uur al. Uh, maar ik heb nog steeds nog wel wat liggen. Ja, dus gaan wij uh, hier uh, naar uh, Valentijn Kral. Wie is dat? Nou, dat is de man, de eenmansband van Only in Japan. Of O, oh, uh, en dan, uh, ja, hoe zeggen ze dat uh, op zijn Engels? Met een I. Uh, Oi. Oh, Oi. Oh, why? o why. Why? Ja, nou ja, dat, ja, zo werd hij oh, ook, ja. zo gek werd, zo was het ook. Zo werd ja. hij ook aangekondigd in uh, De Wereld Draait Draai Door destijds. Dus... Uh, maar goed, uh, maar dat staat er. Het, het, het staat er toch echt uh, daarvoor, only in Japan. Blind, het heet het nummer. One moment in time, one stirring twist, a lyre a gentle breeze, whispering trees, our hearts in conversation, jump into the ocean, dreaming in slow motion. Ik denk, ja, het is uh, maart. Uh, bovendien, als ik uh, naar de kalender kijk, 24 maart. We zitten alweer een uh, dag of twee, drie. Zitten we eigenlijk al in de uh, astrologische of astronomische lente. Is Meteorologisch, hoe je het maar noemt. Volg, ja, nou, meteorologische lente nee. begint altijd iets eerder. Oh. Die begint al op uh, 1 maart. Okay. Uh, maar daar hebben we heb ik bar weinig uh, van gemerkt. Dat ik op een gegeven moment dat nog afgestorven ergens op een van die donderdagen, dat ik nog. Ergens aan het schoonmaken was. En dan zit ik uh, uh, aan het eind van die klus. Zit ik dan een beetje lekker uh, met iemand te praten. En dat gebeurt dan op het balkon. Nou. Uh, uh, uh, dat was koud. <racht> dat was echt. Ja, dat was geloof ik begin maart. Nou, en dan denk ik van nou. En toen was ik ook nog zo waar. Uh, bijna verkouden. En bijna grieperig. Dus, uh, dus dat, uh, dat was niet echt uh, fijn. Kan ik je vertellen. Maar goed. Uh, heel langzaam zien de, de vooruitzichten er zo uit. Dat we zaterdag zelfs al. 14 graden gaan krijgen. Wauw. Nou, ja. Lekker. Dat, dat, dan zeg ik op mijn beurt... dat is 6 graden s ochtends en 8 graden... S middags heb je ook 14 graden. Zo is het. En zo komt nummer 14... weer terug! <laughs> <laughs> dus uh, ja, zoiets. Want uh, oké, okay, maar goed. Uh, we hebben dus twee nummers gedraaid. Only in Japan of O-Y. Want dat is uh, zoals die... Uh, uh, genoemd wil worden... En uh, daarachter hoorden we uh, North Sea. En dat is het uh, projectje waar uh, Jeruzal van Lid uh, mee bezig is uh, geweest. Vorig jaar. En toen kwam dit nummer uit. En het was, uh, nou, het was nog net zomer. Maar uh, het scheelde ook niet veel meer. Maar nu komt de zomer eraan. Dus we gaan hem nog een keer uh, uit de mottenballen trekken. En dan gaan we kijken of we er een echt zomerhitje van kunnen maken. Push him. Ja. ja, gaan we doen. Uh, en misschien uh, is dat uh, wel... Uh, ja, wel leuk voor, voor het volgende wat ze, wat ze gaan doen zijn. Zit er ook de synthesizer, of wat is het? De keyboard zit er weer in. Die heb jij natuurlijk gehoord bij de Ja, ja. Ik, ik, hoorde al, ik hoorde de pomp en de synth al. Ik, ja, ik kreeg een ja. beetje de, wat in, bij ons in trees. Dan zit dat. dat, dat, dat, dat, dat ja, het ja, ja, ja daar dat, dat, dat, dat zat het ja. in trees, ja. Ja, daar zit um, ook in Maar Goed, het, het belangrijkste verschil is dat, dat, dat, dat de, dat de gitaren weg zijn. Weg zijn en uh, de synthesizer, wat de overhand hebben De ja, Overhand, ik, ik, ik, ik, ik, ik, uh, het is eigenlijk een beetje zo gegaan. Normaal pak ik de gitaar om een nummer te schrijven. Dan dus ja. zit je thuis, je pakt je gitaar, je bedenkt akkoorden. En dan komt uh, bij mij in ieder geval de melodie lichtelijk en dan, en dan gaat de tekst flowen. Ja. Maar bij dit album heb ik eigenlijk dus de synthesizer gepakt. Ja. Daar één lijn van bedacht. Dus niet, niet als, als opvulling, maar echt als één lijn. Ja, ja. En daar ben ik eigenlijk op gaan schrijven. Dus hij ja. heeft ook echt de rol kregen die normaal de gitaar in die zin ja, heeft. Ja. Niet als misschien... Schrijft dat het... ook anders? Ja, omdat, omdat in ieder geval wat ik wel met synthese, die neem ik op een gegeven moment wel op. Hm. En met de gitaar blijf je nog wel een beetje een soort van pielen. Dus in die zin schrijft het wel iets anders. Want je je, je kan, ik ga dan wat sneller wat afstand nemen. Ja. En met de gitaar hang je er nog wel een soort van boven. Ja. Uh, dus in die zin, dat is wel een beetje anders. Ja. Ja. Ja, maar uiteindelijk is het hetzelfde. Want je gaat ergens op richten. Maken jullie met z'n tweeën die nummers nou samen? Of bedenk jij dat? Of gaat Erwin daarin mee? Of hoe zit dat? Ja. De, de basis is eigenlijk zoals het wel vaak bij heel veel bands uh, gaat. Want ook, ook met onze gitaarnummers. Ik schrijf de basis wel zelf. Alleen de invulling. Hoe je hem verder uit gaat werken. Dat is wel iets wat we echt met z'n tweeën doen. Ja. En hoe, uh, of het een kaal nummer wordt. Of een synthesizer nummer. Of het idee van deze plaat echt echt absoluut ik zeg altijd wel altijd ik, ik had deze plaat zonder Erwin wie, je niet, wie je niet, niet niet kunnen maken niet kunnen nee, maken had het allemaal anders nee. had het toch wel anders wat geworden is, wat is waar waar moet ik aan denken als hij uh, waar, waar ken jij hem in waar en uh, waar, waar is hij nou weer belangrijk uh, om het doorslaggevende zetje in uh, te geven Um, ja, ik denk ook wel dat hij wat heel goed bij mij los weet te maken is, de, is, is uh, op een gegeven moment de rem op dingen. De, de, de ja, ja, ja, Rem. En wat bedoel ik dan? Nou ja, ik kan ook heel enthousiast zijn en meteen een nummer helemaal vol stoppen met, met tien zinlijnen. Ja. En hij is iemand die wel op een gegeven moment zegt: van nee, uh, hou het kaal bijvoorbeeld. Ja, hè? Ja. Probeer het zo kaal mogelijk te houden. Dat, dat weg. Ja. Uh, dus hij is echt wel een spiegel wat dat betreft om uh, in, in het componeren van of het eigenlijk arrangeren ja. van, zo van, van een nummer. Maar ja. en en levert, levert dat dan ook wel? Ja, want dan ben jij heel erg enthousiast. Die hij neemt jou af. Mm -hmm. kan, kan soms wel eens uh, vervelend zijn. Dus ja. Dan heb jij misschien uh, iets van. Hij schiet hem weer af. Of valt dat nee, wel mee? Nee, dat niet, niet, niet, ook niet door de manier... Uh, uh, uh, niet door zoals ik ben. Want mm -hmm. ik ben heel, iemand die heel goed weg kan gooien. Als ik ja. het gevoel heb dat iets niet goed is... dan gooi ik het weg. Ja. En ook niet door de type ba uh, bassist muzikant die hij is. Hij is gewoon heel relaxed. Hij, ja. is, een, uh, uh, hij is iemand die niet zo heel snel... Wat dat, dat, dat de irritatie bij mij op kan zoeken... door iets niet goed te vinden. Ik, ik kan dat ook... en daarom past die muzikale ook heel erg goed bij mij... Hij, ja, hij is echt een goede aanvulling. Nee, dat irritatie krijg ik er absoluut niet, niet door. Niet. Nee. nee. Uh, dat komt omdat jij dus uh, gewoon van uh, misschien zie je hem als een soort uh, uh, adviserende in, in, ja, instantie, ja. wil ik nog niet, niet ja. zeggen. Maar, ja. Hey, ja. Wat vind jij ervan? Zoiets laten ja, uh, ja. horen. van... Wat, wat, wat vind je ervan? Ja, en dat is ook zijn rol. Dus ik neem het ook wat dat betreft aan. Ik neem ook zijn, zijn mening ook serieus. En anders zou ik projecten anders bij wijze van ik oh, alleen okay. moeten gaan doen. Oké, oké. En dat is omdat hij er nu niet bij is. Uh, moeten we toch ook even ook zijn rol uh, heel duidelijk erin uh, benoemen. Ja, benoemd, en die is want, heel belangrijk. En die is heel belangrijk. Ja. Want uh, zonder uh, Boogie is er eigenlijk geen Shape, denk ik nee, ik. nee, nee, Boogie. Want hij speelt ook precies de bas. Zoals ja, hij. Als je moet spelen in de Nexus Shape nummers, ja. hij is ook iemand die dat ook meteen begreep. op een ja. of andere manier. Dus ja. wat dat betreft. ja, hij is echt gewoon. Tuurlijk, ik schrijf de nummers en ik, het is mijn stemgeluid misschien. Mm -hmm. Maar hij is zeker de helft van het, van het geluid van next Nexus Shape. Ja, ja duidelijk. Uh, nou goed, de, dat, dat is een beetje het, uh, het uh, verhaal uh, van, uh, van Erwin uh, in, de, in, dit hele, in dit hele gebeuren. Uh, uh, nou ja, goed, het, we, hebben, we hebben toch al heel wat uh, besproken over uh, dit album. Ik heb heel veel al kunnen bespreken. Ik, heb, ik uh -huh. zou niet zo 1, 2, 3 uh, weten wat ik niet zou hebben <laughs> kunnen vertellen. Uh, <laughs> ja. Of, ja. Ik kijk even Peter af, die misschien iets weet. Van, nou ja, uh, goed. Uh, uh, uh, uh, Zijn er door. nog wensen, heren? Peter, uh, wat hebben we niet verteld over het album? Nou, we, over bijna. het album zelf hebben we eigenlijk uh, ja, alles verteld. Alles ja. verteld, ja. Ja. Ja. ja, de, de, de, de aanloop, uh, de uitwerking, ja. ik denk dat dat wel het meest belangrijk is. Wat, uh, uh, wat, wat ja. iedereen zou graag willen weten van hoe hebben die jongens dat nou weer geflikt. Ja, misschien leven. wat wel op zich, en ik, soms gaan mensen je er meteen ook weer anders zien. Ja. Ik denk, um, ik heb eigenlijk al onze platen gewoon geproduceerd. Ja. Um, dit is wel het eerste album geweest die ik ook zelf gemixt heb trouwens. oh dus dat is, is dat, is dat, is dat uh, wat, wat het via daar nou weer leuk aan? Uh, nou, het is ook een beetje als je als band... Of is dat uit nood geboren? Uh, ja, ook natuurlijk wel. Want ja. uh, nou, ja, nee, ik, ik doe dat al heel lang, alleen ja. ik heb het voor Nexushape nooit gedaan. En ja. we hadden nu wel, uh, doordat je gewoon in een paar jaar tijd best wel veel albums uh, released, is het op een gegeven moment wel een hele dure grap om, uh, om, om altijd alles uh, uit te besteden. Ja. Nee, maar ik doe het ook heel erg, heel erg graag. En, ja. um, dus het is een beetje noodzaak, maar het is ook gewoon wel uh, wat ik zelf ook wel weer ben. Klinkt, ja. Ja. Speelt Erwin ook daar wat? Nee, nee, nou wel weer die adviserende rol. Maar ik ja. ben wel. Daar, daarin neem ik wel op een gegeven moment wel weer wat afstand, want op een gegeven moment moet je het, moet je het ook wel moet je knopen doorhakken. Ja. Uh, qua mixen ben ik toch wel echt. Daar heb ik dan meer iemand van de studio waar we mee werken. Die doet dat bijvoorbeeld stemmastering, dat gaat iets verder dan gewoon mastering. Daar sprak ik dan weer meer mee. Dus ik doe nooit weer helemaal in mijn eentje. Ik heb altijd wel weer mensen waar ik aan spiegel. Um, maar ik heb het uiteindelijk wel gemixt. Het ja. was heel simpel. Ja. Duidelijk uh, verhaal. Uh, we, ga, we gaan nog even iets uh, draaien van, uh, van X. Ik, ik zei het al, want uh, ook hij uh, komt erin voor. Uh, dat is Marnix Dorstenstein, want die gaat, schuilt er dus achter. En we hadden net in het eerste uur briech met uh, Burkina Francisco... Dit is eigenlijk waar het ook zo'n beetje met uh, X begon. Dit is het uh, nummer waar, uh, waar, uh, ja, waar we eigenlijk allemaal van kennen. Sens heet dat uh, nummer. Faces. Face all of my fears putting greed and profit over people knowing that we need to stop it where's the love look at nature's predicament it's flagrant yet we claim to be ignorant how can it be we don't seem to listen why do we damage every single ecosystem what if we open our eyes become aware that we don't own this world but we owe the care just like a sacred trust embrace the responsibility that weighs on us we can be great we must ik vind het leuk dat ik hem nog net heb ingestart. Maar ik kan hem niet helemaal uitdraaien. staat maar netjes. Susan Jane, samen met Pharaoh en I Dare To Be Great. Dat is de titel van de song. Daarvoor hoorden we Bogeyman van Sue Night. Ik heb alweer inmiddels gehoord dat ze alweer op 3FM te horen is. Met nieuw materiaal. Dus het tweede album schijnt al in de omloop te zijn ik uit het allemaal niet bij. Dus uh, ik moet opletten op de nieuwe muziek, maar... Uh, Mega-hit deze week zelfs. Oeh, Dat bedoel ik dus. Uh, ja, ik volg 3FM uh, op dit moment totaal niet meer. Nee, dat moet dus, je ook niet uh, doen. Nee. <laughs> dus uh, wat dat gaat, uh, is, het, uh, is dat uh, helemaal over. Uh, goed, het, het, zit er, het zit erop. Um, ja, want, want uh, we hebben nog... Uh, ja, we hebben hey, nog een paar... We we Oh, ik met een feintje, sorry. Uh, twisted tw eigen eigen Reality. Ja, wa, wa, wat is de uh, st strekking van het verhaal? Ja, er heeft een keer iemand drugs in mij drinken, drinken gedaan. En uh, op een niet. gegeven moment was ja. ik de weg kwijt. En het was een Twisted Reality. Dat is gewoon uh, best wel simpel. En dus, uh, ik wist niet wat er aan de hand was. Dus dat, zo, dat is in het kort eigenlijk ja. de strekking van het verhaal. Uh, ik vond het wel leuk dat je geweest bent uh, weer. En uh, Peter natuurlijk ook. Uh, vooral als het... Uh, ja, de... De koffie Fly was geweldig, in de taart, ja. Ja, nee, dat is goed. Ja. <laughs> ja, erg goed. Peter heeft voor de koffie gezorgd, maar goed. Oh ja. Ja, dankjewel. En de, wel, taart. Dan, dank en de wel. taart. En de taart. Uh, ik vond het leuk dat jullie geweest waren. Ik vond het ook heel leuk. Ja, altijd leuk. Ja, en hopelijk ja. weer tot heel snel, toch? Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Um, we hebben uh, nog nog eentje liggen. Ik zei het al: de twisted reality van, uh, van, uh, ja. van het album. Ik vind, ja. het, uh, ja, ik vind het. een superzon. Ja. Geen drugs gebruiken mensen, nee? want het was per ongeluk. Maar ja, soms gebeurt het en uh, ja. En dan uh, zijn de ramen gaar natuurlijk. Rapen. Ja, ja. Uh, nou, we draaien hem al een tijdje bij, uh, bij Alternative FM. Uh, want dat was ook uh, de, de voorpost, om het allemaal zo te zeggen. Want dat was uh, het hele verhaal. Ik ga kijken of ik hem helemaal precies uh, tot het randje kan draaien. Maar dan moet ik het nu, uh, zo Ja, Marcus. Beginnen, is, uh, beginnen. Nee, nee, nee, nee. Dan krijg ik nog uh, zo'n seconde of uh, vijf, vier. Oh, dan kan ik nog even verder. Drie, twee, huh. uh, één. En uh, dan moet ik hem nu. Laten horen. En dan krijgen we hem dus ook. Hier is Twisted Reality. En uh, dan zeg ik uh, maar even namens Marcus... tot volgende week. Dag! Laws, but I've managed to retrieve it now. I can't control this feelings.